Van drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Belgische terreurverdachte Salah Abdeslam wil meewerken aan het onderzoek van de Franse autoriteiten. Volgens zijn advocaat wil hij ook zo snel mogelijk worden uitgeleverd aan Frankrijk. Een vanmiddag beslist de raadkamer over de uitlevering van Abdeslam. Hij werd bijna twee weken geleden opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek en was daarvoor bijna vier maanden op de vlucht. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs. Staatssecretaris Wiebes laat de aloude aangiftedatum van 1 april los. Ook mensen die voor de zomervakantie geld terug willen van de Belastingdienst... hoeven niet voor die datum te reageren. Wiebes deed in een debat met de Tweede Kamer de toezegging... dat de termijn voor deze groep mensen tot en met 4 april loopt... zodat ze het weekend er ook nog bij krijgen. Wiebes hoopt de termijn in de toekomst nog verder te kunnen oprekken. In Italië is een vrouw van 55 opgepakt omdat ze volgens de politie 13 patiënten heeft vermoord. De vrouw werkte als verpleegkundige in een ziekenhuis in Toscane en had de patiënten een overdosis aan bloedverdunners toegediend. De slachtoffers liepen daardoor inwendige bloedingen op waarna ze om het leven kwamen. Waarom de verpleegkundige haar patiënten een overdosis gaf is niet bekend. Ze wil vooralsnog niets zeggen. En de Zuid-Afrikaanse president Suma moet definitief een deel van het belastinggeld terugbetalen... dat hij gebruikte voor de verbouwing van zijn huis. Dat heeft de rechter bepaald. Zuma verbouwde zijn huis voor 20 miljoen euro. Officieel om het te beveiligen, maar een deel van de renovatie had daar niets mee te maken. Op kosten van de staat werd zijn huis in het oosten van het land... onder meer uitgebreid met een zwembad, een veestal en een amfitheater.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 En welkom bij deel 2 van Matchbox op 31 maart 2016. Jawel, en de continuïteit van ZFM Muziek Boulevard live is gegarandeerd... want de heer H. Wassenaar, bekend van radio en telefoon, die is ook weer binnen. Dus we gaan van 4 tot 6 gewoon live door. Maar eerst nog even een uurtje Matchbox. En als je het begin van uur 1 al pittig vond, zet je dat maar even schrap. Want het wordt nog pittiger, nog gekruider. We gaan luisteren naar Rod Stewart en de Small Faces... Veel plezier. De komende uur. Nou, dat hebben we dan achter de rug. Een pittig begin. En uh, als laatste hoorden we de Tin Soldier van de Small Faces. En we begonnen met uh, Rod Stewart van zijn album Every Picture Tells a Story. I know I'm losing you. Um, nou, we gaan het nu maar even wat rustiger aan doen dan. Hier is America met I Need You. We used to laugh. We used to cry.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 Amerika met I Need You. En die kennen we natuurlijk ook van A Horse With No Name. Maar ook met uh, Sister Golden Hair. Wat is uh, veel succes. We gaan toe naar een top 100 hit uit 1975. Dit is de groep Sailor. En dat nummer heet uh, gelukkig ook Sailor. tell him all the things i had to say I think i caught his spirit later that same year i'm sure i heard his echo in my baby's newborn tears i just wish i could have told him Mike and the Mechanics, en uh, in the living years... met de magistrale stem van Paul Carrick. Uh, het wordt weer lente, het wordt weer uh, mooier weer... en dus wordt het tijd om te gaan tennissen. En dat doen we met Cream. Captain Jack Bruce en Ginger Baker, cream and anyone for tennis. Brenda Holloway die heeft in Nederland maar twee hitjes gehad. De tweede was When I'm Gone. En de eerste, Every Little Bit Hurts. Nee, dat zei ik niet. Ik zei Every Little Bit Hurts. Ogenblikje, graag maar weer eens. Hmm. Dat heb je als je niet opletten. Komt iep. Holloway met wat woord hoort en stoten, Maar dat is er toch uitgekomen. Every little bit hurts. En uh, haar tweede hit, When I'm Gone... die uh, komt vast nog wel een keer aan de beurt. Zal ik maar zeggen. We zijn toe aan de Beatles. Weer twee tracks van een uh, album. En vandaag gaan we beginnen met het album A Hard Day's Night. En we hadden beloofd dat we de nummers die al op single waren verschenen... en al gedraaid zijn, niet meer zouden draaien. Maar ja, A Hard Day's Night, daar kan je eigenlijk niet onderuit. Dus die gaan we gewoon draaien. De Beatles zijn hier... Oh, oh, De twee tracks van het album A Hard Day's Night van de Beatles uit 1964. Uiteraard A Hard Day's Night en daarna I Should Have Known Better. En dit is het eerste album waar alle composities van John en Paul waren. Hier zijn de Mary Jane Girls... Jane Girls and In My House. we blijven even bij de dames. Voor de Beatles hadden we al Brenda Holloway. Nu de Jane, the Mary Jane Girls. En nu krijgen we have Roberta Flack. Verleden week hadden we um, haar eerste hit. The First Time Ever I Saw Your Face. En nu haar tweede. Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly Peace Geschreven door Booker T. Jones, L. Jackson Jr., Donald Duck Dunn en Steve Cropper. Inderdaad, Booker T. en die M.G.'s. Een heerlijke instrumentale. We gaan luisteren naar de heer M. Dit was een project van de Engelse muzikant Robin Scott uit 1979. En aan het einde van uh, het nummer hoorde je hem de namen van vier grote wereldsteden noemen. New York, London, Paris, Munich. En dat is dan ook de titel van zijn album. En daar staat het nummer M, uh, pop, pardon, popmusic ook op. Het is ook op single uitgebracht, uiteraard grote hit. En de B-kant was M-Factor. Weet je dat ook allemaal? Zijn we toe aan een top 100 hit uit 1980. Earth and Fire. En We Can't. Les Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues betekent dus het einde van deze matchbox. We luisteren als laatste naar Earth and Fire en Weekend. Een top 100 hit uit 1980. Ook alweer 36 jaar geleden. Dank u wel. De komende twee uur luisteren we naar Hans met ZFM Boulevard Live. En hij heeft weer van alles en een mooie spreuk. Had je ook, hè? Ja, Toen? heel mooi. Ja, hele mooie. Ja. Dus die ga je zo meteen horen. Uh, veel fijn, veel, een heel fijn weekend, wou ik zeggen. Met heel veel mooi weer. En dat schijnt eraan te komen. Dat dreigt eraan te komen. Dus uh, heel veel plezier daarmee. Geniet ervan. En uh, tot de volgende week. Dag.